10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Goedemorgen, hartelijk welkom bij een hele dag radio met nieuws, sport en muziek. Een spannende dag voor het Joegoslavië-tribunaal. Vandaag komt de eerste getuige aan het woord in het proces tegen Mladic. En de zomervakantie zorgt voor stress bij gescheiden ouders en hun kinderen. Nu eerst het NOS-nieuws met Jan van der Putten. Het aantal Nederlanders met betalingsproblemen blijft stijgen. Het bureau kredietregistratie BKR verwacht dat eind dit jaar 720.000 mensen... een achterstand hebben bij het aflossen van een lening. Dat is 8% van mensen die een lening hebben. In 2008 kon ruim 6% niet op tijd aflossen. Het BKR sluit niet uit dat de problemen nog groter zijn. De schuldenproblematiek die we bij BKR zien is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg. Wat je ziet is dat de schuldenproblematiek zich verplaatst van zeg maar traditionele krediet, consumptief krediet, naar alle andere uh, schulden. Bijvoorbeeld de grootste schuldeiser van Nederland is, is de Belastingdienst. Uh, daar staan uh, op dit moment ook uh, iets van uh, zo'n 400.000 mensen in de schulden... die dat uh, moeilijk terug kunnen betalen. Een bijkomend probleem is dat veel mensen geen zicht hebben... op hun financiële situatie. Consumenten die, consumenten die dat wel hebben, zijn volgens het BKR... beter te behoeden voor langlopende geldzorgen. In Noorwegen dreigt de totale olieproductie stil te vallen... door een staking op de booreilanden. Die staking, voor een betere pensioenregeling, duurt nu twee weken. En daardoor is de olieproductie inmiddels zo'n 15 lager dan normaal. Dat zijn meer dan 2 miljoen vaten olie per dag.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 En het weer nog veel bewolking in een enkele bui. Tussendoor ook wat zon, vrij veel wind en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen eerst zon, later een paar buien en ongeveer dezelfde temperaturen. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Abonnementskosten voor zakelijke telefonie met 25% verhogen. KPN doet het gewoon.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 Voor de meeste mensen is de zomervakantie natuurlijk een feest. Maar voor gescheiden ouders is dat vaak wat anders. Ze moeten met een ex-partner onderhandelen over wie wanneer op vakantie gaat met de kinderen. We praten erover met Corrie Haverkort, voorzichting van Stichting Stiefgezinnen. En vandaag komt de allereerste getuige tegen de Bosnisch-Servische generaal Radko Mladic aan het woord. Advocaat Geert-Jan Knoops, goedemorgen, hartelijk welkom. U volgt het proces tegen Mladic op de voet. Naar welke getuigen verhoor kijkt u het meest uit? Als oh, hij zal komen... Even maar... over nu, want de microfoon stond nog niet aan. Nu doet hij het wel. General Kristic, als hij zal komen. Daar heeft Mladic wel al om gevraagd. Aanklagers hebben namelijk eerder Gerald Kristic aangeklaagd. Kristic is veroordeeld in 2004 tot 95 jaar... wegens medeplichtigheid aan genocide, onder andere in verband met Srebrenica. En Kristic was toen de rechterhand van Mladic. Dus die zou het een en ander kunnen vertellen. Okay. Dat wordt uh, zeer belangrijk. We we het zo meteen verder over hebben. Nu eerst dronken op de fiets zitten. Kan vervelende gevolgen hebben. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Als je dronken op de fiets aangehouden wordt... dan loop je op sommige plaatsen het risico je rijbewijs kwijt te raken. Dat ligt er helemaal aan bij welke politiekorps die dienstdoende agent werkt. De GPD, de persdienst van de regionale bladen... heeft ontdekt dat bij 9 van de 25 korpsen... dronken op de fiets rijden genoeg aanleiding is om het rijbewijs te vorderen. Jelle Egels is woordvoerder van de Raad voor Korpsjes. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, dat mag dus niet. Hè? Dat horen we de hele tijd al in het nieuws. Eigenlijk mag het niet. Iemands rijbewijs vorderen voor dronken rijden op de fiets. Nee, we moesten dat zelf ook even goed uitspitten hoe het ook alweer zat. Want er is een aanwijzing van de procureurs-generaal die dat alles omschrijft wat je wel en niet mag doen. En uh, nou, wat blijkt is dat uh, als je niet te boek staat uh, met, met eerdere alcoholfeiten, met een motorvoertuig, en je komt niet in de politiesystemen voor... Dan, uh, dan kan je niet zomaar je rijbewijs kwijtraken als je dronken op de ja. fiets wordt, uh, wordt staande gehouden. Dus wel als je al eerder bent veroordeeld en nou ja, dat, dat gebeurt dus ook wel, maar dat zijn maar een paar hele kleine gevallen waarin dat, beurt, dat ja, gebeurt. Ja, nou, ze sowieso aantal. Uh, het, het, dit, dit, dit feit vaststellen en, en daar fietsers voor aanhouden, is, uh, nou ja, dat, ja. dat gebeurt sporadisch. Maar nogmaals, dan moet het wel goed gebeuren en nogmaals, inderdaad. Dat recidief, dus uh, je bent dus al eerder uh, aangehouden met je auto bijvoorbeeld. Daar heb je een flink dauw voor gekregen van het ja. Openbaar Ministerie. Omdat je met een te hoog achter het stuur zat. Dan mag als je op die wel. manier bij de politie te boek staat, dan is dat recidiveren ja. dus wel een grondslag om het rijbewijs ook als je dronk op de fiets zit in te nemen. Ja, maar goed, de meeste gevallen dus dat iemand dronk op de fiets wordt aangehouden en zijn rijbewijs nee. wordt ingenomen, is het onrechtmatig, want dan is er daarvoor niks, ge niks gebeurd. Nu heeft de GPD dat uitgezocht en het gebeurt toch bij negen van de 25 korpsen dat het rijbewijs wordt ingenomen. Hoe kan dat dat niet op de hoogte zijn? Ja, daar zijn we ook wel even over verbaasd dat dat, dat dat gebeurt. We gaan zelf ook nog even echt goed intern kijken van welke casuïstiek heb je nou aan ten grondslag gelegen. Maar nogmaals, ik denk dat we, en we zijn ook vanochtend al even over in contact geweest met het departement, onder andere om even te kijken en ook met het Openbaar Ministerie samen. Om die, uh, die werkinstructie, om die instructies even goed aan te scherpen. en de korpsen daarover uh, in te lichten en aan te schrijven. Ik denk dat dat een, een, een actie zou zijn die goed op zijn plaats is. Want nogmaals, uh, ja, het, is, het is even uh, niet zozeer een heel ingewikkelde regelgeving. maar je moet het wel even weer. even de puntjes op die je zetten met elkaar. Ja. En dat blijkt hier mogelijk toch wel het geval te zijn. dat we daar voor een paar korpsen. even, even de zaak moeten aanscherpen. Dus u, u gaat een brief sturen naar alle politiekorpsen. en zeggen van: jongens, het zit zo. en het mag gewoon echt alleen maar als je dronken een motor heeft. Voortv voertuigen bestuurd? Ja, kijk, de aanwijzing van de procureurs-generaal is duidelijk. Nogmaals, er moet sprake zijn van recidive. Dan is het ook op de fiets mogelijk. En mogelijk dat we die regel dus even weer opnieuw kenbaar maken aan de korps. Zodat iedereen weet waar hij weer uh, zich aan te houden heeft. Hier in de studie ook advocaat Geert-Jan Knoops. U ziet mee te luisteren. Heeft u er nog iets uh, zin aan ze over te melden? Nou ja, het, het, het verbaast mij niet dat de politie niet altijd van dit soort uh, gedetailleerde regelgeving op de hoogte is. Het komt vaker voor. Het is een goede zaak dat het nu eens uh, aan het licht uh, wordt gebracht. Maar het is toch niet zo heel gedetailleerd? Het lijkt me vrij helder. Ja, Alleen gedetailleerd. motorrijvoertuig mag het? Ja, gedetailleerd in de zin dat het geen wettelijke regeling is, maar het is een uitvoeringsbepaling van het uh, College van procureurs generaal En het gaat helaas nog wel eens in de praktijk mis, dus daarom is het goed dat uh, de korpsen misschien een. Of fris cursussen gaan krijgen. Ja, nou ze krijgen in ieder geval een brief dus van meneer Egas. En het lijkt me als we vandaag een beetje naar Radio 1 hebben geluisterd, dat ze het inmiddels wel weten. Denkt u ook niet, meneer Egas? Ja, ik denk dat iedereen wel weer op scherp staat. Denk ik het ja. is uh, normaal, inderdaad, zoals de heer Knoop ook zegt, het zijn uitvoeringsregels die moeten gewoon gehanteerd worden. En uh, nou, het is ook goed dat zo'n omissie dan uh, gewoon aan het licht komt. Dan kan je er weer wat mee doen. En daarna kunnen we weer met z'n allen dronken op de fiets. Atijs? Hey, ja. Ja. ja, en allemaal verplicht naar Radio 1 luisteren, lijkt me ook heel goed. Goed, meneer Egas, dank u wel voor de reactie. Dag Dag. Dag. Vandaag wordt de eerste getuige gehoord in het proces tegen Mladic. De aanklagers hebben 158 getuigen opgeroepen. Ze moeten aantonen dat Mladic schuldig is aan genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. Gert-Jan Knoops die volgt het proces met de voet. Hij is advocaat van een andere verdachte van het joegoslavië tribunaal. En van overste Karremans, die een belangrijke rol speelde bij de val van Srebrenica. Ook hier aan tafel Corrie Haverkort van de stichting Stiefgezinnen. Goedemorgen, hartelijk welkom. Meneer Knoops, wie gaan er de komende dagen precies getuigen? Er zijn er zeven, waarvan twee uh, slachtoffers. En vijf uh, zijn eigenlijk meer of, min of meer VN-officials. De eerste getuige is een uh, jongen die toen uh, 14 jaar was. Hij is nu uh, 34 jaar, heeft eerder in twee zaken getuigd in 2003, 2004. En het is eigenlijk noemen dat, een impact-getuige. Een getuige die eigenlijk meer voor de emotionele kant van de zaak als nummer één is opgeroepen. Want het gaat natuurlijk in eerste instantie om een hele kille zakelijke... Uh, onderbouwing van de bewijsconstructie. Het is een soort piramidemodel. Je begint aan de basis en je moet aantonen dat General Bladic vanuit de perceptie van de aanklagers uh, de, de overal command and control had. Ja, en, en is het dan logisch om te beginnen met zo'n emotionele getuige? Ik denk dat dat met name ook voor de publieke beeldvorming van belang is. Omdat natuurlijk vandaag de hele internationale pers uitdrukt En uh, ervaring leert met het Milosofisch proces. in Karthusdienst na een paar weken ebt dat toch weer weg. Ja. Dus die aanklagers willen vandaag toch een belangrijke statement maken. Ook naar de slachtoffers. Maar is, is dat juridisch zuiver om zo te beginnen dan? U zegt het is voor de, voor de beeldvorming van het proces. Ik dacht dat rechters daar nooit mee bezig waren. Nou dat speelt toch ook hier wel een rol. Uh, dat merk je ook wel in de uitspraken. Kijk en het is natuurlijk aan de aanklagers zelf om hun te presenteren. De, de rechters uh, grijpen daar niet in... ...tenzij het echt ongeoorloofde methode zouden zijn. Maar dit is een gebruikelijke methode. Maar je ziet ook direct na die eerste getuige... ...die vandaag komt, die jongen... ...dat men direct eigenlijk tot de orde van de dag overgaat... ...in de zin dat er dan een aantal uh, militairen van de VN worden gehoord. Ja, ook een Nederlander, Eelco kostig. Ja, die staat uh, nummer 5 of 6 op de lijst. Waarom is, waarom is hij opgeroepen? Nou, hij is met name opgeroepen omdat hij... Uh, uh, een gesprek uh, heeft gehad met Mladic destijds... waarin Mladic dus uh, aankondigde dat hij de vrouwen en de kinderen zou evacueren... en dat vooral de Nederlandse troepen het, de uh, Bosnisch-Servische troepen... niet al te moeilijk moesten maken. Plus heeft hij, volgens de samenvatting van zijn getuigenis... ook gezien dat er een negental burgers uh, of mensen met burgerkleding... in een rivier daar in de omgeving lagen met uh, schoten in de rug... En dus ook... een getuige van een bewijs van misdaad ja. tegen de menselijkheid. Ja, en met name ook omdat hij dus een direct contact met general Mladic toen heeft gehad. En ik denk dat de aanklagers uit zijn opmerking van Mladic dat de Nederlanders het, uh, de Bosnië servische troepen... niet al te moeilijk moesten maken... dat de aanklagers daar ook weer een stukje bewijs uit willen destilleren. Je moet het zo zien, het bewijs van genocide of betrokkenheid erbij... is gewoon heel moeilijk te leveren. Dat wordt vaak in de praktijk, dat zag je ook bij het rwanda tribunaal door middel van indirect bewijs geleverd. Dus mm, want er zijn geen documenten waar het allemaal in stond. Veel Het is niet op documenten. papier gezet. Er zijn in de zaak Mladies wel bevelen... waaruit blijkt dat er dus op de enclave uh, militaire operaties moesten... Ze worden uitgevoerd. Maar Mladic heeft gezegd dat was omdat ik zag dat die zone helemaal niet was gedemilitariseerd. Mm. Het is een moeilijk woord. Moeilijk woord. Ja. Maar uh, dat ging omdat daar ook uh, vuilnige strijders waren. Nou, daar moeten dus, moet dus die aanklagers, die moeten dat zien te ontzenuwen. En op hen rust de bewijs last. Ja. Wordt, wordt het een zware klus om te bewijzen dat uh, Mladic nou, uh, schuldig is aan de aanklachten? Uh, ja en nee. Uh, uh, nee in de zin, er ligt al een veroordeling. Ik zei het al in de inleiding van generaal Kristic. Yeah. Toen de, uh, de, de chief of staff van het Drina-corps, Het Drina-corps is verantwoordelijk gehouden voor de aanval op uh, Sebrenica. Van het leger van Mladic. Is dat? Van het leger van Mladic. Uh, je zou kunnen zeggen, Kristic was toen de rechterhand van Mladic in die periode. Hij is in 2004 veroordeeld tot 35 jaar door de Hoge Beroepkamer van het tribunaal... wegens medeplichtigheid aan genocide. Hij heeft altijd ontwikkeld kent schuldig te zijn, maar... Uh, daar hebben dus de... rechters van het tribunaal wel... a, genocide bewezen geacht... en b, dat de Bosnische troepen daar een rol in hebben gehad. Dus die veroordeling... is als het ware een steun in de rug van de aanklagers... maar nee, zal het toch moeilijk worden... omdat dat bewijs uit de zaak Christi... mag niet één op één gebruikt worden... zonder meer in de zaak Mladic. Waarom niet? Omdat de procesregels van het Joegoslavische tribunaal... ook uitwijzen dat... De verdachte natuurlijk het zelfstandig recht te houden in een andere zaak. om dat bewijsmateriaal, wat in een mm. voorgaande zaak is toegelaten, opnieuw te betwisten. Daar zijn wel alle uitzonderingen op. Maar dat blaadisch... mag hij opnieuw van zeggen: het klopt niet. Klopt. Ja. Uh, kijk, Krisic is uh, formeel nog niet gehoord. De aanklagers Ik... willen, zeg maar. De materialen uit de Christisch zaak gewoon implementeren, zeg maar, ja, ja. invoegen in copy, de zaak: copy-paste. Copy paste, zonder dat Christiets uh, hoeft te verschijnen. Mladic heeft al gezegd: daar ga ik niet mee akkoord. Ik wil Christisch in de rechtszaal zelf kunnen ondervragen. Hm. En dat zal natuurlijk een heel belangrijke strijd worden. Uh, dus ik denk dat het nog niet zonder meer een gelopen race nee. is voor de aanklager. Hoe denkt u dat Mladic gaat reageren? Want we hebben hem eerder gezien in de rechtszaal. En toen deed hij heel onaangenaam tegen die dames die daar zaten. En haalde hij zijn hand langs de keel. Wat denkt u dat er nu gaat gebeuren? Ik denk dat we vandaag een wat zakelijker Mladic zullen zien. Kijk, die aanloop tot het proces was natuurlijk zeer uh, ook voor hem beladen. Ik denk dat hij nu... Berust in het feit dat het proces plaatsvindt. Hij heeft alle verweer gevoerd tot en met betwisting van de bevoegdheid van het tribunaal. Hij had een deal gesloten toen met Richard Holbrook, de Amerikaanse gezant. Uh, hij zou dus immuun zijn voor vervolging. Het is allemaal gepasseerd. Ik denk dat zijn advocaten, zijn Servische advocaten, hem instrueren om rustig te blijven, zakelijk te blijven, vragen te stellen en vooral zich te focussen op de feiten. Hij heeft zich erbij neergelegd. Het is er nu eenmaal dat proces. Ga er mee. Ja, ik verwacht niet dat we daar een blaad iets zien... die vanuit zijn uh, beklaagde bankje allerlei uh, gekke gezichten gaat trekken. Het zou mij in ieder geval verbazen. Ik denk dat U zou het hem ook afraden? Ja, in, in zo'n geval. Als ik zijn advocaat was, zou ik zeggen... Uh, de enige kans die hij juridisch heeft... is dat hij de zaak van de aanklagers betwist op grond van de feiten. Ja. U bent ook adv advocaat van Tom Karmans. Die is opgeroepen als getuige. Die weet nog niet of die gaat, hè? Nee, nou, hij is, staat formeel nog niet op de lijst. Hij, er is wel belangstelling al geopperd door de aanklagers... in zijn rol als getuige. Uh, er is nog, zijn, uh, is nog een andere Dutchbatter-zaken uh, die ook op de lijst staat. Er zijn er totaal dus drie. Tom Karremans heeft uh, gezegd... Uh, ik neem pas de beslissing... op het moment dat ik zeker weet wat mijn rechtspositie in Nederland is. Hè. Want u weet, er loopt een uh, oriënterend voor onderzoek onder leiding van het Obama-mysterie in Arnhem... Ja, om te kijken of hij vervolgd kan worden voor uh, betrokkenheid bij de genocide in Zebrenica. Betrokkenheid bij de genocide, dat is wat hem uh, mogelijk... Ja, dus het niet ingrijpen. Ja. Uh, overigens heeft uh, Colonel Karmans de aangifte die gedaan is door een aantal organisaties tegen hem uh, nog niet gezien. Hij, hij kent geen stukken. Nee, is, dat, is dat gebruikelijk of is dat opmerkelijk? Ja, het OM heeft tegen uh, de verdediging tegen ons dus gezegd van ja, meneer Karmans is formeel geen verdachte, dus heeft geen recht op inzage in stukken. Dat is pas als hij officieel verdachte zou worden. Zo zou het dan uh, moeten zijn. Uh, alleen vanuit de positie van Colin Karmans is het natuurlijk begrijpelijk dat hij zegt, ja, kijk eens, uh, ik kan natuurlijk pas vrij uit uh, gaan getuigen uh, over wat ik weet van Mladic en in dat proces voor de internationale gemeenschap mijn rol gaan vervullen op het moment dat ik weet waar ik aan toe ben. Ja, en, want an, je hoeft nooit mee te werken aan je eigen veroordeling, dus als hij daar dingen zou gaan zeggen die in dat andere proces tegen hem gebruikt zouden kunnen worden, zou hij wel dom zijn. Bijvoorbeeld, dat, ja. zou, dat ja. zou inderdaad een consequentie kunnen zijn. Uh, niet dat hij wat heeft te verbergen, maar het gaat natuurlijk ook om een principiële situatie. Dat uh, hij, aan de ene kant hij uh, potentieel verdachte zou kunnen worden. Ja. Aan de andere kant vraagt de internationale gemeenschap zijn hulp ja. tussen aanstekens, als getuige. Hoe is hij daar eigenlijk onder? Want het is, het is, Hoe lang zitten we nu daarna? Tien jaar? Um, en dan wordt hij nou, mogelijk aangeklaagd? Ja, de aangifte is, voor zover ik weet, anderhalf, twee jaar geleden gedaan... Uh, tegen de heer Karmans. Uh, de Zebrinitse zaak loopt natuurlijk al vanaf 1995. En ook de verhalen rondom zijn persoon en omtrent het hele bataljon. Uh, dus een hele lange periode. Uh, hij is daar uh, in die zin berustend onder dat hij zegt... ja, god, uh, het heeft lang geduurd, dus... Als het nog een tijdje duurt, dan zal het wel. Maar ik wil uiteindelijk toch heel graag weten waar ik zelf aan toe ben. En kan dat in de tijd nog misgaan? Dat hij pas uh, nadat het getuigenverhoor bij het tribunaal eventueel is geweest... te horen krijgt of hij hier vervolgd wordt? Of zegt u, het wordt, eerst wordt duidelijk of hij hier in Nederland vervolgd dat wordt? Dat eerste. Ja, ja. Of dat laatste. Pardon. Ja, precies. Dus daar, uh, dat, dat loopt in tijd, komt dat wel goed. Ja, kijk, ja. als hij zou gaan getuigen, zal het toch pas de tweede helft van dit jaar... of misschien pas 2013 zijn. Ja, hè? Want, want het proces hebben... gaat wel tot 2014 duren waarschijnlijk, hè? Ja, er is een lijst met uh, 410 getuigen waarvan 158 in, uh, fysiek in het tribunaal moeten komen getuigen. Van die andere getuigen wordt het bewijsmateriaal... wat al aanwezig is in de vorm van, uh, van uh, processen verbaal. Zeg maar, uh, toegevoegd ja. aan het dossier. Dus 158 uh, personen worden fysiek gehoord. Dat is de zaak van de aanklagers. Dat gaat zeker een jaar duren. Maar dan moet het ook echt allemaal goed lopen. Uh, dan moet nog de verdediging aan zet komen van Mladic. Die zullen ook met een hele waslijst met getuigen komen, schat ik in. Dus dat gaat zeker nog een half jaar tot een jaar duren. Ik denk dat uh, Overste Karremans, uh, als hij al opgeroepen zou worden... dat pas 2013 wordt. Maar dan moet toch inmiddels lijkt me duidelijk zijn... wat het OM-mysterie ja. Nederland beslist over zijn rol. Zou hij hem dit weer willen ontmoeten? Daar heb ik het met hem zo niet over gehad. Ik denk als ik hem zo inschat dat die behoeften niet, uh, niet direct bestaat. Als, als hij gaat getuigen, komen ze elkaar tegen. Oh, oh, dat bedoelt u in yeah. nou, Als die confrontatie zal hij denk ik niet uit de weg gaan... als hem dat wordt gevraagd uh, en hij zou beslissen dat te doen. Ik denk niet dat voor hem doorslaggevend is... dat hij uh, nee, maar al de niet-bladjes in de zijn ontmoet. natuurlijk. Dat zou kunnen, maar goed, uh, het is natuurlijk een professional... en in dat opzicht verwacht ik niet dat hij dat die confrontatie uit de weg zal gaan. Zeker niet. Oké. Okay. Dank voor dit moment. Ja. Dan gaan we naar Geo Lippens. Bij de tijdrit in de Tour de France van vandaag. We zijn begonnen. Ik zei het al, Brieus Feiju was de eerste die mocht vertrekken. En hij is ook degene die op het tussenpunt na 16,5 kilometer in Aban Dessus. De beste tussentijd heeft uh, genoteerd. Tot nu toe van de zes renners die daar gepasseerd zijn. Natuurlijk, het zegt allemaal nog niks voor straks hoor. Maar het is wel even aardig, want Albert Timmer heeft daar inmiddels ook uh, zijn tijd neergezet. En hij staat voorlopig even tweede op 15 seconden van die Bries Feuillet. Nog voor Ugain Angoul van, van Summeren en Ferrer. Maar van Summeren en Ferrer, dat zijn toch echt wel renners. die heel zwaar getroffen zijn door die zware valpartij van afgelopen vrijdag. Zij dus uh, op uh, behoorlijke achterstand. 1 minuut zelfs. En Ferrer 2-12. Die verliest dus echt op 16,5 seconden, al 2 minuten en 12 seconden. Op Briesfeil, die ook al niet lekker in zijn vel zit. Want die staat gewoon laatste in het klassement. Maar we zijn in ieder geval begonnen met die tijdrit. De eerste tijden staan er. Straks komen de andere renners. Veel Nederlanders in dat eerste uur. En we gaan afwachten totdat Liebe Westra gestart is. Dus dat zal pas na 11 gebeuren. En veel en veel later komen de toerfavorieten aan de start. Dance, Brian Ferry. We gaan naar Brabant, naar het wielendorp sint Willebroort. Behalve fietsen zie je in veel tuinen daar ook een hok met duiven. De duivensport was namelijk voor het arme sint Willebroort van vlak na de oorlog een mooi tijdverdrijf. Door te wedden kon je nog eens een keer een zakje, een zakcentje bijverdienen daarmee. We begeven ons tussen de duiven in in de Soap. U luistert naar de Radio 1 Sport Willebroort is wielersport. neem je mee. 30, 31, 396. Ieder weekend is er bedrijvigheid in het kleine clubhuisje van de duivenvereniging van sint Willebord. Het is de laatste vereniging die nog over is in het dorp. Tegen de muur staan metersbreed en manshoog kooien waar duiven in gestopt worden. De 30, 25, 038. Ze gaan naar Frankrijk voor een wedstrijd. Nou, de afstand is eh, 630 kilometer, ik kan het wel exact zeggen. Ook duivenmelkerdik levert zijn duiven in. Het is 633 exact en 346 meter. Ja, wanneer ze dus 60 kilometer zouden vliegen van La dan vliegen ze 10 uur en 33 minuten. Vroeger was 75, 80 wel gemiddeld, maar nu is eh, 85, 90 eigenlijk meer eh, gemiddeld. En vooral dit jaar. Ja, wint mee hè. En wat we al eerder zagen, de link tussen duivensport en wielrennen is snel te maken. De De voorzitter die de duiven registreert is William. En hij is de kleinzoon van wielerlegende Wim van Est. Uh, mijn opa zelf had geen duiven toen hij eenmaal gestopt was. En uh, mijn moeder dus een relatie kreeg met mijn vader. Dus kwam hij wel, en mijn vader heeft duiven, kwam hij iedere week wel letten. Dus de duiven opwachten de aankomst. En ja, dat was vroeger in België... Had heel veel wielrenners die hadden duiven vroeger. In Nederland ook Gerrit Schulte, uh, Theo Middelkamp, Arie van Vliet, Abdusjaparov heeft zelf duiven gehad, of nog steeds. Ja in boksen Mike Tyson. er zijn wel wat beroemde duivenmelkers. De wedstrijd van me vroeger werden er ook bij wedstrijden. Uh, ik weet wel van Gerrit Schulte in de zes dagen. Ze werd als premie een koppel jonge duiven gegeven en die ja uh, sprinten de longen uit zijn lijf voor die premie voor die koppel jonge duiven. Kijk, er zijn er tien stuks. En ze gaven een goede indruk. Dus uh, ja. Als, als hij een als hij eerste speelt, dan brengt zijn eerste durf uh, 200 euro altijd. Zijn eerste durf. Hij eet met deze vingers. Hij kan het. Hij ziet iets sneller dan wij. De uh, kwaliteit. Kevin Cavendish is veel beter in de sprint dan Kenny Van Hummel. Dus de kwaliteit, so dat doen we. Je hebt er liefhebbers bij, die hebben er echt alles voor over ontiegelijk veel rijen om te laten trainen met uh, voeding... Met medische begeleiding van die dan niets aan toeval overlaten? Ja, die vrouwen krijgen ook een dag of drie, vier kregen ze knoflook en, uh, en wat minder en klaar. Knoflook, dat, dat, dat, dat is heel goed he, voor de bloedsomloop en alles. Ja, dus. Want uh, ik vind beweerensprekend dat de sport in de laatste jaren nogal ontdaad uh, vervloekt is wat betreft van de doping. Maar ik wil zeggen, niet in de sport wordt gebruikt. Dat zijn termen eigenlijk, beweerensprekend dat ik niet over praat. Bij een duif uit er een koffieboorn opgestoken. Dat is een soort cafeïne. Dat kreeg je in een puls om op die koffieboord te vliegen. Maar tegenwoordig, jongen, dat is, er zijn zoveel producten bij spreken om een duif puur gezond te houden. En dat maag, Natuurlijk wel. Er zijn echte duivenliefhebbers. Dit zijn echte uh... Kijk, ja, duivenmelkers. Dat is vaak van uh... duiven uitmelken. Maar het zijn echte duivenliefhebbers. Uh, het merendeel van de liefhebbers zit toch in de categorie tussen uh, 55 en 70. Dus ja... Een jaar of tien, over een jaar of tien, dan krijg je natuurlijk wel een gigantische kanaal. Maar ja, dat, ja, dat, is, dat brengt de tijd met zich mee en ja, dat is heel jammer, want het is een mooie sport genoeg. Ik heb zelf 44 jaar duven gehad, dat weet ik niet. Ik heb toen al mijn duven verkocht, ik zat ermee gestopt. Maar in verband spreken dat mijn vader weer ouder werd, dat je zelf alles niet kon omdat je een eerst had, ben ik mijn vader weer gaan helpen. Maar al de prestaties daarna zijn erin? Dan? Juist. Weer, ja, en hij gaat dan beweren: spreek ik er toch nog een kop durf pak. dan krijg je er toch weer dan voldoening. van... Ik heb van de week toch weer goed gedaan. Hey, hey, hey, hey, hey. Haalt Dick prijzen binnen met zijn duiven? En wat voor verhalen heeft William nog meer over zijn opa Wim van Est? Je hoort het in de Oranje-soap tijdens de Sportzomer op Radio 1. Ik neem je mee. Ik neem je mee. Dat u wat afleveringen terugluisteren dat kan op radio1.nl worden gemaakt door Maarten Bleumers. Het nieuws van half elf. Jan van der Putten. In diverse delen van het land lopen dronken fietsers het risico dat de politie hun rijbewijs inneemt. Bij 9 van de 25 korps is dat het geval. De raad van Korpschef zei op radio 1 dat dronken fietsers zomaar hun rijbewijs afpakken niet mag. De raad wil dat de instructies daarover nog eens helder worden doorgesproken. In Noorwegen dreigt de totale olieproductie stil te vallen. Op Noorse olie- en gasplatforms wordt al twee weken gestaakt voor een betere pensioenregeling. En de werkgevers dreigen nu de hele productie stil te leggen als de stakers niet komende nacht weer aan het werk gaan. In een legerkamp in de Pakistanse stad Gujarat zijn zeven militairen gedood door gewapende mannen. En het is nog onduidelijk of het gaat om een protest tegen de heropening van de aanvoerroutes voor de NAVO van Pakistan naar Afghanistan.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 De zomervakantie is lastig voor veel gescheiden ouders, want wie gaat wanneer op vakantie met de kinderen? En een bijzondere dag voor de Burmese oppositieleider Aung San Suu Kyi. Ze neemt voor het eerst plaats in het parlement. Je kunt ook nooit eens even op een voetstuk staan. Rustig op je sokkel, of daar komt het volk al aan. Zwaaien met zij is het roepend. wat doe jij daar bovenaan? Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk staan.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 Op de maan komt een verdomme vandaan. Dan komt een Stefan zelf een kneuter. Hij kan de fles niet laten staan. Je kunt hier nooit eens even rustig op een staan. Je, er ooit eens op staan. je ziet je vijand veel beter komen hier dan daar bij jullie onderaan. Het is mijn nieuwe mooie hel. Het is mijn nieuwe mooie hel. Het is mijn nieuwe mooie hel. Ja, en in de Munich voetstuk staan. Opnieuw een bijzonder moment in Burma. Oppositieleidster Aung San Suu Kyi heeft vandaag voor het eerst... plaatsgenomen in het parlement. Haar partij, de Nationale Liga voor Democratie... verwierf in april 43 van de 45 zetels die toen vrijkwamen. Suu Kyi won de zetel in haar kiesdistrict. Correspondent Michel Maas, goedemorgen. Vanaf vandaag is ze dus een echte politicus. Zal die rol haar moeilijk vallen, denk je? Nou, het lijkt erop alsof ze ervoor uh, geboren is. Want uh, ze kwam in het parlement en ze werd daar sowieso al verwelkomd. Niet alleen door haar eigen uh, medestanders, maar ook uh, mensen van de militaire tak... die uh, blij leken te zijn dat zij eindelijk in het parlement verschijnt... en daar aan de slag kan gaan. En uh, ja, ze heeft eigenlijk al bewezen uh, dat ze er zin in heeft. Ze heeft meteen uh, nog, nog nadat ze was gekozen... is al een eerste actie ondernomen door te weigeren trouw te zweren aan de grondwet van de militairen. En dat was al een bewijs dat ze de, de politiek heel serieus gaat nemen... en dat ze echt van plan is om daar uh, werk van te gaan maken. Kan ze volledig vrij opereren? Kan ze gewoon verder gaan met haar strijd voor de mensenrechten en democratie, denk je? Of is dat toch uh, beperkt? Nou, tot nu toe gaat ze behoorlijk vrij haar gang. Ze is kritisch als het nodig is. Als het gaat om politieke gevangenen, over vrijheid van meningsuiting... En uh, tot nu toe wordt haar daarbij niets in de weg gelegd. Het lijkt er soms wel op dat ze omwille van de goede vrede wat diplomatieker is dan ze zou kunnen zijn. Ze zou soms wat harder kunnen zijn uh, in haar uitspraken. Maar tot nu toe kan ze heel vrij haar gang gaan. En lijkt het erop dat uh, dat door in ieder geval een deel van de regering ook wordt toegejuicht. Ja, maar als ze diplomatieker gaat spreken dan komt ze verder van de gewone Burmees af te staan. Vermoed ik. Ja, dat, dat is wel zomaar. Uh, ze gaat niet te ver. Ze laat zich echt niet inpakken door de militairen. Dat bewees ze al door die actie over de grondwet die ze gewonnen heeft. En uh, ja, ook door haar uitspraken die ze heeft gedaan... tijdens reizen naar Thailand en recent ook naar Europa. Daar is heel duidelijk geworden dat zij uh, heel kritisch blijft volgen... wat er gebeurt in Birma. En dat zij, uh, ze, ze steunt de veranderingen daar. Maar dat wil niet zeggen dat ze een soort... Uh, uh, ja, uh, handlanger van de militairen is geworden daarmee. Nee, want zij is dan nu vrij om te zeggen wat ze wil. Maar er zijn nog wel veel andere politieke gevangenen, hè? Ja, er zijn nog steeds politieke gevangenen. Dat is een uh, pijnlijk punt, altijd in uh, Birma. Er zijn afgelopen week uh, zijn er een enkele tientallen weer vrijgelaten. Maar volgens Aung San Suu Kyi en haar medestanders... is dat nog steeds niet genoeg. Ze gaan ervan uit dat er nog steeds een paar honderd mensen... om hun politieke overtuiging in de gevangenis zitten. En... Zij vinden dat al die gevangenen vrijgelaten moeten worden. En uh, ja, zolang dat niet is gebeurd... Uh, is ook het, het geloof in de echte veranderingen... Uh, dat, dat wordt toch een beetje getemperd. Je weet nooit of de militairen het allemaal echt menen... tot het moment dat uh, heel duidelijk wordt dat ze, die, dat ze niet meer terug kunnen. Dankjewel, Michel Maas. Het is voor steeds meer mensen vakantie en dat betekent stress voor veel gescheiden ouders. Want ja, die moeten met hun ex-partner onderhandelen wie, wanneer en waarheen met de kinderen op vakantie gaat. En dat gaat mm. vaak mis. Ik praat erover met Corrie Haverkort, voorzitter van de Stichting Stiefgezinnen. Nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er ontstaan dus flink wat problemen ges tussen gescheiden ouders om die vakantie goed te plannen. Wat gaat er allemaal mis? Er gaat... Veel mis, maar er gaat nog veel meer goed. Hè? Even dat van tevoren gezegd hebbende. Maar daarom zitten hier niet. Nee, we zitten er voor de problemen. Wat er mis kan gaan is bijvoorbeeld dat ouders in het ouderschapsplan... hebben afgesproken hoe ze de vakantie zouden verdelen... Maar wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe liefde in het leven komt... of van de vader of van de moeder, mm -hmm. dat men niet voorzien heeft... dat met deze nieuwe partner ook rekening gehouden moet worden. Want die heeft misschien ook weer kinderen. En die heeft in de veel gevallen ook weer kinderen. Die kinderen wonen bijvoorbeeld in een andere regio. En opeens kunnen die vakanties ja. niet meer op elkaar afgestemd worden. En hoe moet je dat dan regelen? En daar krijgen die kinderen dan weer stress van. Want die worden van ja. vanop naar her gesleept ja. met moe moeilijke planningen. Kinderen krijgen heel veel stress daarvan, ten eerste al in het overleg voordat de vakantie gepland is. Dat kinderen voelen van dat mama niet goed weet hoe het nou gaat... of wat papa gaat doen. Of dat er boze telefoontjes heen en weer gaan. Nou, Dat is echt funest voor kinderen. Vechtende en ruzieende ouders is het alles schadelijkst, Zowel als je nog niet gescheiden bent... of niet een gewoon gezin hebt, of wanneer je gescheiden bent. En het tweede is, als dan die vakantie er is... dan zien kleine kinderen en jonge kinderen, maar ook pubers... vooral ook pubers, mm -hmm. er tegenop dat ze eerst drie weken naar Spanje moeten moet je nagaan, hè, moeder, ja. en dat ze dan halverwege op de snelweg een wissel krijgen en dan met moeder en de nieuwe partner naar Zuid-Italië. Nee, nou, dan, dan heb je ze nog zo. Het... want ik hoorde gisteren dat die moest mee naar Spanje en dan terug naar Nederland... en dan de dag later met de volgende ja. ouder weer mee naar Spanje. Ja, 1200 kilometer weer terug naar zuid Zou je toch dus denken dat regel dat ergens in een AC-restaurant in Frankrijk... dat je het kind wisselt? Ja, maar dat is dus het probleem. Hè. Regel het even. Als na een scheiding en door een scheiding heen... een van de twee partijen of de vader of de moeder diep gekwetst is... dan zijn daar al diepe wonden geslagen. Dan is de communicatie al niet meer... Ultiem. Dus bijna om dat kind te pesten, gaan ze eerst helemaal terug naar huis. om dan pas daar het kind weer over te hevelen. en vervolgens weer richting Zuid-Frankrijk? Het zijn een paar redenen. Een van de redenen is veel onwetendheid bij veel ouders. Een tweede is niet zo capabel zijn in communicatie. Een derde is kan wraak zijn of kwaadheid op de ex-partner. Een vierde kan zijn dat men het de ex-partner niet gunt. Of de stiefouder niet gunt. Ja, Het is bijna nooit om het kind te pesten. Maar het kind wordt gewoon vergeten. Maar u zegt net van ja, dan nou, nou moeten ze twee keer op vakantie. Ik kan me ja. herinneren dat ik vroeger wel een beetje jaloers was op kinderen van gescheiden ouders. Want die gingen twee keer op vakantie. Ja. Ja, ja, dat lijkt natuurlijk dat heel, lijkt leuk. heel leuk. Twee keer kerst en twee nou. keer Sinterklaas en twee keer verjaardagscadeautjes Maar we weten natuurlijk allemaal al lang dat dat helemaal niet zo leuk Want is. Want kinderen ervaren echt stress. Ja. oh jee, moet ik ja. weer drie weken op vakantie? Ja. kinderen vinden dat niet altijd even plezierig, maar zullen dat niet zeggen. Dat is natuurlijk ook het moeilijke. Kinderen zijn zo loyaal aan hun ouders en vinden het op vakantie gaan, aan zich natuurlijk wel fijn. Maar het geprop is ontzettend onplezierig. Daarbij hebben kinderen gewoon een lege tijd nodig. Even een zomervakantie met twee weken warm weer. En je loopt een beetje te slenteren en te vervelen. Gewoon lekker thuis blijven. Gewoon lekker thuis, oh, ook thuis blijven. Hoe komt het dat die ouders... Gaat het dan in zoveel gevallen verkeerd omdat die verhoudingen niet lekker zijn... en ouders gewoon meestal niet, niet kunnen overleggen? Ja, het gaat... 60% van de samengestelde gezinnen vallen weer uit één. En dat heeft een flink aantal redenen. Eén van de redenen is onbekendheid met dit verschijnsel. Dus samengestelde zinnen, papa heeft een nieuwe vriendin... die heeft ook weer kinderen ja. en op die manier mama ook. Ja, een want... stiefgezin of een samengesteld gezin... of wat we ook nu wel nieuwe gezinnen noemen. Heel veel onbekendheid met dit verschijnsel. Want we hebben nog nauwelijks voorbeelden. Een tweede is dat ouders niet zo bereid zijn om zich te informeren. Misschien leuk om te vertellen, in september komen er twee interessante boeken uit. Eén van boek... uw hand? Ja. Zo interessant van... om te vertellen? Ja, zeker. Ja. Ja. Maar niet alleen van mijn hand, ook van Ed Spruit. Ed Spruit is een gezinsonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Mm -hmm. Hij en ik schrijven samen het boek Kinderen uit Nieuwe Gezinnen. En dat is een handboek voor school en begeleiding. En dat is om leerkrachten, en ieder die op school kinderen ondersteunt, inzicht te geven in wat maken deze kinderen mee. En dat kan ook de leerkrachten, dus ook de kring om de ouders heen... deze kinderen helpen, bijvoorbeeld... Ja met hoe, wat moet je doen. Want hoeveel procent uit een klas ongeveer bestaat er... uit ge samengestelde gezinnen? 20 procent. Maar dan moet je je voorstellen... dat op de VMBO's dat al naar 30 tot 50 procent uh -huh. gaat. En zeker in het westen van het land. En wat, kunnen, wat blijkt er uit, uit dat boek bijvoorbeeld? Want ik neem aan dat er tips in zitten hoe ja, om te gaan. Uit, uit dit boek, want dat is een onderzoeksboek vooral... ook met heel veel tips voor leerkrachten... blijkt eruit dat kinderen van samengestelde gezinnen... en van kinderen van gescheiden ouders... significante, verlaagde prestaties leveren op school. Hmm. En dat het welzijn van hen lager is. Dat ze emotioneel minder goed reageren. Sociaal gezien minder en andere relaties En aangaan. moet je dan, dan de ouders op aanspreken van besteed besteedt ja. dus wat minder aandacht aan je nieuwe partner... maar meer aan je, je kind. Zeker in de eerste in plaats de ouders erop aanspreken. Maar ook de kring om de ouders heen. Hè? Want als ouders ben je natuurlijk niet geïsoleerd in de samenleving. Wij maken deel uit van een veel grotere kring. En dat is bijvoorbeeld de school. Ik vind ook dat je leerkrachten aan kunt spreken... op hun kennis over samengestelde gezinnen. U zei net, er ligt sinds enige tijd een zorgplan... waarin ook die vakanties geregeld worden. Ja. Waarom is het dan nog niet goed geregeld? Want dan heb je er kennelijk goed over nagedacht met elkaar. Ja, maar kijk, je gaat uit elkaar... Bijvoorbeeld drie jaar geleden. En dan moet je op gezag van de rechter om een uitspraak erdoor te krijgen... moet je afspraken maken. Op een gegeven moment zijn ouders het zat en geven het toe en overzien niet wat er drie jaar later gebeurt. Maar ja, als je ervan af wil wijken van die afspraken... moet je weer naar de rechter, vermoed ik. Ja, maar voordat je dat doet en voordat dat helder is... en voordat de tegenpartij, de ex, hè, daar dat aan hangig maakt... maar daar is nou dat tweede boek voor geschreven. Ah. Hoe maak je een succes <sus> van je nieuwe gezin? En dat is een boek voor ouders... waarin je een stiefplan schrijft, of een nieuw ouderschapsplan. Dus je hebt eerst je ouderschapsplan gemaakt... dan krijg je een nieuwe partner... En dan maak je een plan met die nieuwe partner. Die een antwoord moet zijn. En in het verlengde moet liggen van het ouderschapsplan. Nou, en dat bewustzijn ontwikkelen. Dat gebeurt in dit nieuwe boek voor deze ouders. Het klinkt zo simpel, hè? Het klinkt zo simpel. Maar het is niet zo simpel, natuurlijk, hè? Tu promis. Et je Ik Tu es Ingrid. is in Besançon. Bij de tijdrit over 41,5 kilometer. We hebben de eerste twee renners inmiddels binnen. Brice Feiju, de nummerlaatst in het klassement, is over de streep gekomen. Voorlopig de snelste tijd, maar dat is niet zo moeilijk als er maar twee renners gefinished zijn. 57 minuten en 33 seconden, dus net onder het uur. Het kan echt veel sneller. We zullen het straks gaan zien als de echte kanonnen op de baan komen. Tyler Ferra, de zwaar gekwetste sprinter. Ik heb het al gezegd, heeft veel gevallen deze toer. Hij heeft wel vijf keer op het asfalt gelegen. Hij heeft zijn tijdrit rustig, relatief rustig dan afgewerkt. En hij komt binnen op 2 minuten en 46 seconden. Inmiddels hebben we al een hoop Nederlanders op de weg. Albert Timmer is onderweg, Sebastiaan Langeveld, Bram Tankink, Karsten Kroon, Roy Curvers en Kenny van Hummel is zojuist gestart. En als ik kijk naar wat tussentijden en dan is met name het tweede tussenpunt op 31 en een halve kilometer interessant. Dan zien we daar Albert Timmer nog steeds op de tweede plek staan achter Bries Veiju. En dan kijk ik wat verder naar beneden, dan zie ik ook nog Tom Veler staan op de zevende plek. 1 minuut en 33 seconden al achter die Bries Maar Hij is wel nog sneller dan die Ferrer, dus hij zal daar wel ergens tussenin gaan finishen. De andere mannen, die zijn onderweg, die zijn bij het eerste punt. Ik zal u de meeste tijden besparen en ik krijg nu uh, de tijd binnen van Albert Timmer, want ook die is inmiddels over de finish gekomen. Albert Timmer, de eerste Nederlander over de streep. Hij rijdt voor Argos Shimano. Hij heeft een achterstand van 33 seconden op de voorlopige nummer 1, Brice Fajuma. Dat is de nummer laatst in het klassement. De Radio 1 Sportsomer column. Het is weer tijd voor de dagelijkse column. Vandaag de column van publiciste Ebru Oemar. En daar ging de scoop. Een week van huilende PVVers die uit de school klappen. Weinig nieuws, anders dan dat PVVers gewoon mensen zijn. En huilie-huilie doen omdat ze niet op de verkiezingslijst staan. Wilders wil het niet. Wilders is gemeen. Flauw. Wilders is de baas. Dikke tranen, verbolgen uitspraken voor diverse camera's. Wilders luistert niet naar zijn en heeft dit nooit gedaan ook. Nu weten we met z'n allen al minstens een jaar of twee dat die PVV-kamerleden het buskruid niet hebben uitgevonden. Maar dat ze zo dom waren om te denken dat ze mee mochten doen van geert. Echt hè, dan verdien je niet anders dan afgevoerd te worden van de kandidatenlijst. Twee jaar geleden zaten de Jankert er nog glunderend bij. Ze bezwoeren hun leider eeuwige trouw. En oh oh oh, wat was democratie toch overschat? Heus, zo erg was het helemaal niet dat de PVV maar uit één lid, uit één baas bestaat. Heus, het was juist goed dat je geen lid van de PVV kunt worden. Dat gestem van die leden, allemaal zwaar overgewaardeerd. Bovendien is Wilders heus geen dictator. En korte communicatielijnen zijn wel zo makkelijk. Een blinde zag aankomen wat er ging gebeuren... maar de blik van Jankerts wordt verdroepeld door tranen. Korte van Hernandez, Van Bemmel en ook Brinkman... begrijpen eindelijk wat het in de praktijk betekent... dat een partij geen leden, maar wel een korte communicatielijn heeft. Maar waar hebben we het over? Op alle lijsten van CDA tot PVV... van ChristenUnie, PvdA en VVD... staan mensen die niet terugkeren in de Kamer... na verkiezingen op 12 september. Welkom in de willekeur die politiek heet. Heel Nederland weet dat Geert alles beslist bij de PVV. En je hebt het niet gewust. Oh my fucking God. De wraak van Jim van Memmel... bestaat uit het onthullen van mijn scoop op Radio 1... dat Geert wel tien keer in de droomvlucht is geweest... en de tractie van de Efteling. Verdomme, ik sprak Geert vorige week... Niet alleen vertelde hij dat hij dol is op die droomvlucht... maar ook dat hij van musicals houdt en van fruitkogel met sigaretten. Geert is veel leuker om te spreken dan die pathetische PVV'ers... die verdwijnen naar de vergetelheid. Dus voor nog meer scoops over Geert kan ik jullie alleen maar verwijzen... naar mijn interview aanstaande vrijdag met hem in Libellen. En oh ja, op ondemocratische partijstemmen? Kom op, zegt Nederland. Niet meer doen, hè? Al dus publicisten Ebru Umar en morgen de column van Peter Middendorp. En ja, bij ons de gast is nog steeds uh, Gert-Jan Knoops. Uh, uh, ook advocaat van Marco Kroon. In het verleden nog steeds eigenlijk? De zaak is afgesloten, maar wij zijn nog wel bezig om uh, een schadevergoeding voor hem te verkrijgen. Wegens uh, de onterechte vervolging. Wegens, uh, ...vermeende drugs, uh, vermeend drugsbezit. Ja, Dus u bent nog steeds een advocaat. Zojuist ja. komt bericht binnen dat hij donderdag 12 juli... ...dat is aanstaande donderdag denk ik... ...geïnstalleerd wordt als nieuwe commandant van de Charlie Company... ...van het 17e Panzerinfatteriebatterjon in Oorschot. Klopt dat? Dat is juist. Ja. U wist dat al? Ik ben uh, zelf ook uitgenodigd om de donderdag bij de ceremonie aanwezig te zijn. Het is voor hem een heel belangrijk moment. Hij... Ja, wat is het, een rehabilitatie? Kun je dat zeggen? Uh, ja, hij is natuurlijk door Defensie altijd goed behandeld. Je, Defensie heeft nooit het vertrouwen in hem verloren. Hij is ook tijdens de vervolging gewoon uh, aan het werk gebleven bij Defensie. Maar dit is natuurlijk toch, ik zou gaan zeggen. dus aan zich de kroon op uh, het werk van Marco Kroon. Oh, maar dan wordt dat, was zijn, te dat was ook zijn wens. Hij wilde heel graag commandant worden van uh, een uh, infanterie. In dit geval een panzercompagnie. Uh, en, en, en zijn kennis overdragen aan. Uh, aan, aan, aan jongere militairen die hij daar opleidt. Dus het is wel een belangrijk moment voor hem. Want ik ben niet zo goed in het leger. Is dat een, een mooie job? Commandant van uh, ja, het is een operationele baan, zoals het heet. Dus het is geen bureaubaan. Uh, oh, dat is al heel wat. Militaire hart en nieren, wilt u graag operationeel in het veld? Zeg maar, in de klei staan maar is een met f... de mannen. Uh, hij staat dan niet meer in de kroeg? Dit wordt echt een nieuwe baan? Uh, sterker nog, de, het café is uh, verkocht in Den Bosch. Hij heeft het uh, al enige tijd niet meer met zijn uh, vriendin. Oh. Eenvoudigweg omdat door de vervolging... Uh, ja, de mensen ook niet meer naar het café kwamen. En ze hebben dat met uh, verlies uh, helaas moeten uh, verkopen. En dit was uh, voor hem natuurlijk nu een hele mooie kans om bij Defensie uh, nou, zijn droom waar te maken. Oh ja, en kan het nu ook zo zijn dat hij nog weer uitgezonden wordt en weer zoiets heldhaftigs gaat doen als hij eerder heeft gedaan? Theoretisch zou dat kunnen. Ja. Theoretisch? Ja. ja goed, kijk, het, we weten Defensie uh, moet zwaar bezuinigen. Dus het hangt af van welke missies Nederland in de toekomst nog... Uh, waarin Nederland een rol gaat spelen. Dat, uh, dat ligt ook aan de politiek, zoals u al ongetwijfeld weet. Ja, het geld is op. Het geld is ogenschijnlijk op. Oh. Ben jij nooit bij het leger gezeten, Thijs? Nee. Nee? nee. Dat hoeft er niet. Nou, ik werd afgekeurd. Oh? <laughs> ja. De details vertel ik je na de uitzending. Ik zei toch niks? <laughs> goed, um, hier aan tafel zit ook nog mevrouw Haverkort. We hadden het over stress bij um, kinderen van gescheiden ouders... omdat ze van de hot naar her worden gesleept uh, in de vakantietijd. Ik vertelde u net, ik was gisteren op een familiereunie... en daar was mijn gescheiden neef... Met zijn ex-vrouw, maar ook met alle kinderen. Gezellig ja. met de familie, ja. dat gaat allemaal prima. Ja. En toen zei je van ja, bij, bij de jongere generatie is dat wat ja. gebruikelijker dat het goed gaat. Dit hè? is een nieuw verschijnsel wat je de laatste vijf, zes jaar steeds meer ziet opkomen. Dat jongere ouders gaan zien van een huwelijk tot aan het eind van ons leven. We hopen het, maar dat is niet altijd even waarschijnlijk. Maar laten we elkaar in ieder geval beloven dat we samen de kinderen goed zullen gaan opvoeden. En dat vind ik eigenlijk een hele mooie belofte... waardoor je daarmee ook goed overleg krijgt over de vakanties. En over schoolkeuzes ja. en allerlei andere en zaken. En hoe komt dat dan? De, de nieuwe generatie snapt het beter? Wat, nou, wat er... er is natuurlijk zo langzamerhand wat meer voorlichting gekomen. En deze jongeren hebben zelf ouders die gescheiden zijn. Ja, ja. We hebben natuurlijk heel veel dertigers van nu... wiens ouders in de jaren tachtig zijn gescheiden. En deze jongeren zeggen nu, dat gaan we beter doen. Nou, dat vind ik zo positief Schade en schande wijs geworden. Zeker. Maar, maar ook gesteund door hun ouders ja. Lukt het ook? Wijzen onderzoeken uit dat ze het inderdaad ook beter kunnen dan hun ouders? 20% van de gescheiden ouders hebben nu een co-ouderschap. En dat wil zeggen, dat kun je alleen maar als je goed met elkaar kunt overleggen. Dat je dan... echt de kinderen deelt. Dat je de, de kinderen onderzorg. deelt en goed overleg hebt over alle keuzes die zich voordoen. En deze kinderen van deze co-ouderschapsouders. Die doen het ook veel beter. Maar dan heb je nog 80% die dat niet heeft. Ja, je hebt 80% die dat niet heeft. Maar in de laatste 10 jaar is het wel opgelopen van ja, ja, okay. 10% naar 20%. Ik vind eigenlijk 20% hartstikke weinig. co-ouders is 20%. Ja, dus hè? de rest dat betekent dat 80% is meestal de moeder die in ja. de eentje de kinderen opvoedt. 15% van de kinderen zijn bij de vader. En voor de rest zijn de kinderen hoofdzakelijk bij moeder. Maar dan gaan de kinderen eens in de 14 dagen een lang weekend naar vader. Ja. En de helft van de vakanties. Dat is het meest gangbare model. En dat kan ook een goed model zijn. Hè? Want co-ouderschap is gunstig voor kinderen... maar pubers geven aan dit niet langer te willen. Dat heen en weer gaan, daar nou. is het laatste woord natuurlijk nog niet over gezegd. We... Wat van belang is, is communicatie. Het laatste woord van dit uur is wel bijna gezegd, want de tijd is op. Corrie Havenkort, hartelijk dank dat u hier was. En Geert-Jan Knoops, dank voor uw komst. Graag ja. Herinnert u zich dit nog?